Wikileaks wil ook de strijd aanbinden met de Australische premier Gellert. Zij kan bij de lagerhuisverkiezingen in haar eigen district... een tegenkandidaat van Wikileaks verwachten. De Australische verkiezingen worden uiterlijk in november 2013 gehouden. De cyberaanval op nu.nl lijkt het werk te zijn van Russische criminelen. Dat zegt beveiligingsbedrijf Fox IT...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 Het weer, hier en daar een mistbank, minimaal rond 6 graden. Overdag in het oosten eerst nog zon, verder bewolkt met later vandaag buien. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Inmiddels is onze gast onderweg, denk ik. Hij komt uit Den Haag gereden. Zat vannacht nog op de weg. Terugkomend uit Zeeland, waar hij gisteren nog een try-out speelde van zijn one-man show hier en nu rij voorzichtig Jaak Braal. Gelukkig is het waarschijnlijk heel rustig op de weg. Co-pilot Barbara is ook onderweg, dus alles staat op de rit om er nog een mooi setje radio uurtjes van te maken totdat de collega's van het NOS Radio 1 journaal het om 7 uur van ons gaan overnemen. In dit uur kunt u gaan luisteren naar Jan Pronk in een aflevering van De andere wereld. De PvdA politicus en voormalig minister zag het levenslicht op 16 maart 1940. Hij groeide op in Scheveningen en werkte na zijn afstuderen... Onder meer met econoom Jan Tinberg en werd in die tijd ook politiek actief. In deze bijdrage van de icon uit 2008 is Egbert Hermsen in gesprek met hem in de portretserie Brieven aan mijn jongere ik. Daarin schrijven prominente Nederlanders een brief aan zichzelf toen ze nog jong en onbedorven waren. Jan Pronk die vierde gisteren dus zijn 72ste verjaardag. We gaan nu even terug naar de zomer van 2008. Jan Pronk in de Andere Wereld. Brieven aan mijn jongere ik. Vijf prominente Nederlanders schrijven de komende weken... een brief aan zichzelf toen ze jong waren. Wanneer je later terugdacht aan die prachtige zomerdag... wist je, dit was mijn eerste echte gelukservaring. Welke dromen werden er gedroomd? Welke idealen nagestreefd? Zijn die uitgekomen? Of is alles toch anders gelopen? Misschien heeft het meegespeeld in de kijk die je later ontwikkelde op oorlog, geweld, honger, vrede, vrijheid en mensenrechten. in andere landen van de wereld. Brieven aan mijn jongere ik. Heeft het leven gebracht wat er vroeger van werd verwacht. Vandaag de brief van Jan Pronk. Ik zou het weer zo doen. Dat betekent niet dat je niet vindt dat je geen fouten hebt gemaakt. Integendeel. Jan Pronk werd geboren op 16 maart 1940 in Scheveningen... als zoon van een gereformeerde onderwijzer. Hij studeerde economie in Rotterdam... en trad in 1973 als minister toe tot het kabinet Den Uyl. Met zijn 33 jaar de op één na jongste minister sinds 1815. In de lange politieke carrière die volgde... was hij drie keer minister voor ontwikkelingssamenwerking... Eén keer minister van Vrom en hij bekleedde tal van internationale, vaak VN-posities. Meest recent en bekend was zijn rol als bijzonder VN-gezant voor Soedan. Jan Pronk is al meer dan 40 jaar getrouwd met Tineke Zuurmond... de vrouw die hij als jongen ooit op een zondagsschool leerde kennen. Jan Pronk heeft een volwassen zoon en dochter en woont in Den Haag... vlak bij de plek waar hij 68 jaar geleden geboren werd. Daar, in de voorkamer van zijn huis praat Egbert Hermsen met hem. Meneer Pronk, ik wil uh, aan het begin van dit interview... met u teruggaan naar 27 augustus 1994. Het is een uh, zaterdag. Wij rijden samen in de auto terug van Ede naar Den Haag. U heeft op een uh, congres in de Rehorst in Ede... Uh, meegedaan aan een discussie over ontwikkelingssamenwerking. Ik interview u, ik maak een, een portret van u, een radioportret. En uh, halverwege de rit komt het gesprek op Somalië... En ik refereer aan een moment in uh, 1992... waarin u in de Kamer verslag doet van uh, uw bezoek aan Somalië. En u raakt tijdens dat verslag, tijdens die bijeenkomst in de Kamer... geëmotioneerd, en wordt even geschorst. En dat ik in dat interview daaraan refereer... is omdat ik twee maanden voordat u in Somalië was... was ik zelfs een van de meest heftige ervaringen in mijn leven geweest. En sowieso mijn carrière als journalist... omdat de dingen die ik daar gezien heb, heb ik nauwelijks in andere landen gezien... In ons gesprek uh, praat ik daar met u over... en vraag ik u naar waarom u geëmotioneerd was... wat uh, u daar gezien had, wat voor indruk dat op u maakte... en wat u daar in uw werk mee deed. Wat, wat ik toen niet gezegd heb en wat ik toen niet durfde te zeggen... was dat ik eigenlijk in 92 kwaad was. Want ik kwam terug uit Somalië en ik zag... het is Jan Pronk die hier de aandacht trekt... en het is niet uh, de situatie is een in Somalië. geleden. De Rode Kruis, en artsen zonder grenzen... zijn de organisaties die... Uh, het doorgegaan zijn de afgelopen maanden. Met uh, veel. Nog een beetje water. Ik schors de vergadering voor één ogenblik. Maar tijdens je rit uh, vertelde u wat er met u gebeurde, waarom u die emotie kreeg en wat u daarmee in uw werk deed. Uh, ik moet nu bekennen dat ik ongelijk had met mijn woede. Als u terugkijkt naar dat moment in, in de kamer... wat gebeurde daar op dat moment? Het is voor mij altijd een combinatie van hart en hoofd... maar ik probeer meestal het hart een beetje uh, opzij te schuiven... wanneer ik analyseer en vertel. Uh, op de een of andere manier kwam het gesprek vooral op de... Op de hulpverlening en op degene die uh, helemaal niet aan hulpverlening toekwamen, slachtoffers. En, ja, die beelden stonden mij voor ogen en dat gebeurde me eigenlijk zelden. Uh, ik kon even niet uit mijn woorden komen. Maar het ging dus echt over Somalië, eh, dat, eh, dat debat. En ja, dat er enige aandacht kwam in de media. met eh, betrekking tot mijn reactie was natuurlijk geen vooropgezette bedoeling. Eh, Mijnerzijds, eh, maar om op uw vraag terug te komen. Het is, ja, je bent bezig met je hart, maar ik probeer zoveel mogelijk met mijn hoofd te werken. Het is, eh, ja, je moet rationeel proberen beleid te formuleren. Maar ik doe het wel op basis van voelen, proeven, ruiken... zelf ter plekke. Ik, ik ben er altijd overal geweest. Ik vind dat ook de enige manier om, om beleid te kunnen uh, uitvoeren. Dan kun je tenminste vertellen aan jezelf... en je medewerkers en de parlementariërs... Uh, hoe het echt in elkaar steekt. Aan mijn jongere ik. Je was vijf jaar. en je zat voor het eerst van je leven bij je vader achter op de fiets. Die fiets was een paar jaar niet buiten geweest. De Duitsers vorderden fietsen. en je vader wilde vermijden. dat zijn fiets op straat in beslag genomen zou worden. Maar in juni 1945 was de bezetter verslagen en vertrokken. Je vader reed naar Scheveningen terug naar het dorp waaruit hij met zijn gezin... kort na het begin van de oorlog was geëvacueerd. Nederland was weer vrij. Je wist natuurlijk niet wat vrijheid was. Daarvoor was je nog te jong. Maar de zon scheen door het dikke bladerdak van de bomen... rond de Weg. Je vader lachte, je moeder was blij. Het fietsen was iets geheel nieuws. Wanneer je later terugdacht aan die prachtige zomerdag, wist je... dit was mijn eerste echte gelukservaring. Kunt u zich dat echt nog herinneren? Of dat voelen, die ervaring, als ja, ja, vijfjarige achter op de fiets? Ja, ik kan me dat herinneren. Ik, uh, het is echt alleen maar de laatste uh, winter... Ik was toen, want ik ben in maart geboren... ik was toen dus bijna vijf, net vijf. Uh, alles wat voor de horrorwinter gebeurde... dat is niet een eigen persoonlijke ervaring, dat zijn verhalen. Maar wat ik hier vertel, uh, zo zijn er enkele andere gebeurtenissen... die ik echt heb meegemaakt en die op mijn netvlies staan. Um, en dat is dus mij wel belangrijk gebleken. Het stelde allemaal bijzonder weinig voor, natuurlijk. Want het blijft een beschermde kindertijd. En waarom al... belangrijk? Nou, belangrijk omdat je, omdat je later wist... wat het allemaal betekende, hoe erg het was... en je had er iets aan de rand zelf van meegemaakt. Het was niet alleen maar iets dat ver van me stond. Zoals de crisistijd... De crisis was erg. Werkloosheid. Uh, grote armoede in Nederland. Uh, uh, mijn ouders werden niet moe om daarover te vertellen. Maar dat inderdaad stond ver van mij toen, als kind. En verveelde me. Uh, De heb je ze weer. Uh, over iets wat ik zelf net een klein beetje had meegemaakt. Uh, nogmaals, het waren maar enkele persoonlijke ervaringen en indrukken wilde ik juist meer weten, werd je nieuwsgierig. Uh, en daardoor drong het ook meer tot me door. Daarom begrijp ik ook wanneer um, momenteel een jonge generatie... voor wie natuurlijk de oorlog heel erg ver weg is... Uh, daar niet direct consequenties aan uh, verbindt. Daarom begrijp ik ook wanneer mensen uh, momenteel... vrede als vanzelfsprekend uh, achten. U begrijpt het maar. Ik begrijp dat. K kunt u, ik, uh, kunt u het accepteren? Nou ja, ik moet het accepteren dat mensen dat zo doen. Maar ik probeer um, ja, door vertellen, door zonder te onderwijzen... want dan willen mensen ook niet meer naar je luisteren... toch bepaalde lijnen te trekken. Toch wordt u dat wel verweten, dat u als een bedweter... in, in de jaren van uw carrière in de politiek... Ja, mensen het haast in wilden peperen. Zo is het. Luister nou naar mij. Ja, maar dat zijn mijn collega-politici. Dat zijn niet uh, studenten en uh, mensen op straat en uh, kiezers. Uh, die hebben mij dat eerlijk gezegd nooit zo verweten. Uh, misschien achter mijn rug, maar ze bleven wel komen en luisteren en vragen stellen. Maar collega's in de Tweede Kamer, uh, die hebben me dat wel verweten. Stoorde u dat? Nou ja, dat probeer ik mijn leven te beteren natuurlijk. Het trok het zich wel aan dan? Ik, ja, uiteraard, want dan ben je niet meer effectief. Daarom zei ik zo even al, het, het gaat mij toch vooral om... analyse, rationaliteit, kennis van zaken, feiten, eh, verbanden. A, eh, die wil ik zelf begrijpen. Ik, eh, ik wil daar ook wel over vertellen, want dan ga ik het nog beter begrijpen. Maar zoals ik dat ook geleerd heb eh, toen ik voor het eerst colleges mocht geven over, over economie. Opschrijven, schrijven. Kum, zodat je verbanden op een systematische manier kum, kunt leggen... die je nog niet direct door hebt wanneer je een ervaring hebt. Waar u uw brief mee opent, benoemt u als uw eerste gelukservaring. Bent u iemand die veel gelukservaringen heeft en die, die kunt herinneren? Nee, dat niet hoor. Um, een enkele. Waarom, uh, en die zijn waarom? heel erg uh, futiel soms. En dit was een... Dit, dit herinner ik me echt. Dat staat echt in mijn... Uh, dat heeft me niet meer me verteld. Ik, ik herinner me nog dat, uh, dat prachtige licht op die zomerdag. Uh, heb ik daarna veel gelukservaringen gehad. Uh, het ergens voorslagen. Ik... Um, ja, maar ik vind gelukservaring niet zo belangrijk om daarover, uh, over te praten met anderen. Ja, gelukservaringen hebben dan te maken met een, met een succes van je, van je eigen inzet. Uh, nou, daar moest je je dan verder maar niet op, uh, op beroemen. Dat hou je maar voor jezelf. Is dat... Iets wat er uit uw opvoeding voorkomt, uit, uit het Calvinistische. Je moet je niet te veel op jezelf richten. Je hebt een ja, taak, taak niet, te verrichten. daar dat moet je niet te veel duiden. Dat heeft ook te maken met karakter waarschijnlijk. Ik uh, geloof niet dat je dat moet duiden met, uh, met omgevingsfactoren. Maar deze gelukservaring beschrijft u als een, als een zeer bepalende. Die... Ja, het was een soort waterscheiding tussen... Uh, zoals ik dat schrijf, tussen uh, een periode... waarin je dus merkte dat, dat mensen bang konden zijn vrees en, en een periode die... Ja, het begin was van vrijheid, toch? Dat ging je later pas begrijpen. Maar ik voelde me toen gelukkig, dat weet ik. Uh, ik beschrijf dat. Uh, nieuw, ja, fietsen, uh, een gevoel van veiligheid. Uh, huh? Geen honger meer. Ik heb niet echt honger gehad, maar ik, ik, ik kreeg niet altijd een boterham, als ik erom vroeg. En ik herinner me, bijvoorbeeld, heb ik niet in deze brief gezegd... dat ik, en daar schaam ik me zeer voor, uh, geloof ik wel eens een keer... een stuk van uh, het brood van mijn jongere broertje heb opgegeten. Ik, uh, uh, dus die, uh, dat, dat zijn een paar ervaringen die te maken hadden met, met de oorlog. Maar als u zegt, uh, daar moet je niet te veel in, in peuren... daar moet je niet te veel achterzoeken, die gelukservaringen, daar gaat het niet om... Het zijn, het zijn toch de, de krenten in de pap van het leven? Nou ja. Ik, um, het zijn voor mij de krenten in, in de pap. Uh, maar voor mij betekent dat, dat alleen maar... Uh, dat het zin heeft gehad om wat te doen. Uh, uh, het had effect. Ik, um, en dat, kun je, dat kan je dus gelukkig maken... Maar het is een extra aansporing om daarna weer verder te gaan. En als het niet lukt, uh, dan heb je niet het geluk. Heeft hij dan het verdriet, teleurstelling, woede? Oh ja, natuurlijk heb ik teleurstelling. Ik heb tal van teleurstellingen gehad, natuurlijk. Uh, uh, dat ik durf had... het niet te vragen, maar noem er eens één. Nou ja, uh, dat was bijvoorbeeld maar toen ik werd uh, verklaard tot persona non grata. Dat was heel recent natuurlijk in. Uh, Um, in, in, in Soudaan. Um, ik kan daar natuurlijk ervaringsgewijs uh, goed mee omgaan. Ik, um, dus ik laat me daar niet door overheersen. Maar het is natuurlijk wel iets uh, dat je diep raakt. Ik, um, Omdat u... Ff, nou ja, je laat mensen fale? in de steek en je hebt het gevoel... dat je dus kennelijk toch een fout hebt gemaakt. Uh, ik vind, als politicus maak je een fout zodra je... Anderen in staat stelt uh, een proces over te nemen. Je moet, je moet de regie houden. En als een ander plotseling de regie van je overneemt, dan, ja, dan heb je een fout gemaakt. Wat oorlog was, had je ook niet geweten. Je was nog te jong om het verschil tussen oorlog en vrede te kennen uit eigen ervaring maar je had wel een paar dingen zelfbewust meegemaakt... in de laatste winter van de oorlog. Je had niet altijd een boterham gekregen wanneer je daarom vroeg. Je had met je moeder in rijen gestaan bij gaarkeukens... waar voedsel werd uitgedeeld. Je had gezien hoe volwassen mannen... door andere mannen in uniform uit zo'n rij waren geplukt. Je had als kind ontzag voor grote mensen maar je had gemerkt dat grote mensen bang konden zijn. Je wist dat je moeder in de hongerwinter langs boerderijen op hongertocht was gegaan. Je had een rode gloed gezien boven Den Haag... en horen spreken over vliegtuigen die een eind verderop in de stad... boven het bezuidenhout hout bommen hadden afgeworpen. Je had later zelf andere vliegtuigen gezien die voedsel afwierpen dat voedselpakketten met parachutes naar beneden zien komen... en niet lang daarna vriendelijke soldaten op straat chocola zien uitdelen. Je had een bevrijdingsoptocht meegemaakt met allemaal blije mensen. U schrijft in uw brief dat u gemerkt had dat grote mensen bang konden zijn... dat dat indruk op u maakte. Ja, Um, mijn vader moest een heel enkele keer uh, onderduiken. Um, en die ervaring die ik in deze brief uh, heel kort weergeef... Uh, die is me wel altijd bijgebleven. Je staat in een rij voor een gaarkeuken. Mijn moeder nam een paar keer mee. Uh, wij woonden in de Maagdenpalmstraat uh, dus niet zo ver van Scheveningen... maar uh, een ander deel van Den Haag... En er waren gaarkeukens in de buurt. En dat was dus in de, in, de, in de hongerwinter. En er waren mannen die plotseling wegdoken. Vlak voor ons stonden. En aan de andere kant van de rij gingen staan. Tussen de muur en de rij in. En er waren soldaten. Ik weet niet wat voor type. Zo, misschien was het politie. Misschien was het SS. Ik heb geen idee. Dat, dat groeien later pas. Uh, en er werden mensen meegenomen. Ik heb ook... Gezien, terwijl ik in die rij stond, dat, um, dat iemands fiets werd afgepakt. Nou, en dan zie je dat mensen bang zijn. En je kijkt natuurlijk tegen grote mensen op. Dus je ervaart iets anders. En dat blijft je wel bij. Dat maakt indruk op je als kind. Wat is u bijgebleven? Nou ja, Het verschil tussen blijdschap en vrees. Blijdschap en angst. Dat er situaties zijn waarin mensen tegen wie je opkijkt bang kunnen zijn. Dat is voor een kind tamelijk ingrijpend. Ke een kind van vier, vijf jaar. Um, ik heb dat later natuurlijk veelvuldig gezien. In grote veelvouden. Dat mensen bang kunnen zijn voor anderen. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. En was uw vader een, een, een sterke man, een trotse man? Als u uw vader kort zou moeten omschrijven... Oh, een sterke uh, man. Hij was een... Uh, een vriendelijke onderwijzer... maar hij had de wind eronder. Uh, en dat had hij zeer zeker ook thuis. Dat was wat dat betreft niet anders. Dus ik heb altijd... Uh, um, tegen hem opgekeken... als iemand die... Uh, die gezag had. Maar... het was niet zozeer hem... als wel wat ik zag op straat toen. Uh, um, de bedeestheid... van volwassenen... ten opzichte van anderen in uniform. Dat mensen bang konden zijn, dat is voor een kind van vier, vijf jaar... een, een nieuwe ervaring. En dat bleef me bij. Um, en het, was, het waren natuurlijk kleine angsten voor een deel. Hoewel, sommigen werden opgepakt uh, en konden niet terugkomen. Dat merkte je later, dat hoorde je later. Waar die ervaringen en indrukken voor stonden... besefte je pas later, toen je ouders je vertelden over de oorlog. Je ontmoette een oom die krijgsvervanger was geweest... en hoorde je grootouders treuren over een andere oom... die nooit was teruggekomen uit Nederlands-Indië. Je ging lezen, kinderboeken en de krant. Je luisterde naar de radio hoorde berichten over een politionele actie in datzelfde Indië en over een luchtbrug naar Berlijn. Je was nieuwsgierig en las alles wat je kon vinden. Zo nam je kennis van de context van een paar eigen ervaringen. Die ervaringen waren niet schokkend geweest. Integendeel, je had een beschermde kindertijd gehad. Maar je had wel iets geproefd van het verschil tussen vrees en geluk. Um, jaren geleden was ik in Kakuma. Ik ben daar vaak geweest. Uh, het vluchtelingenkamp van Soedanese vluchtelingen in Noord-Kenia. En dan komt een jongen naar me toe en die, ja, die geeft mij een vliegtuigje... dat hij zelf had gemaakt. Het was een stukje speelgoed van blik en touw en wat dan ook. Um, ik was met een helikopter gekomen en uh, ik ging dus weer met een helikopter weg... Uh, daar werd nogal naar uitgekeken in Kakuma, naar bezoeken van buitenaf, van hulpverleners. Uh, het is een soort van levenslijn. En hij gaf mij, had ik die indruk, zijn levenslijn. Het was, uh, het was een soort van boodschap. Uh, nou kan je ons niet meer vergeten. En dat vliegtuigje, dat staat vlak voor mijn uh, ogen, uh, um, voor mijn, op mijn bureau. En als je uh, ernaar kijkt. Nou, ik, ik, ik, vluchtelingen kan ik dus niet vergeten. Daar ben ik wel continu mee bezig. Uh, en ik kan ook boos worden over, maar dat wil ik dus niet naar buiten brengen... over de schandelijke wijze waarop in de wereld met vluchtelingen wordt omgegaan... en waarop ook in Nederland met asielzoekers is omgegaan. Dat zijn wel de vluchtelingen die er het best aan toe zijn. Maar af en toe dan er zo'n eruptie van boosheid? Oh ja, ik kan, ik kan boos worden. Ik, uh, maar ik probeer dat natuurlijk wel te verdringen. Waarom? Ik heb wel geleerd van de manier waarop artsen omgaan met uh, situaties uh, in ziekenhuizen of anderszins. Uh, je kunt niet overmand worden door de ellende... wanneer je daar als arts tussen staat. Je moet direct aan de slag. En, ja, ik kan het niet eenvoudiger zeggen. Uh, hoe groter de ellende, hoe harder en sneller je aan de slag moet. En dan moet je wel even je emotie opzij zetten... want anders dan, uh, kun je niet effectief werken. Maakt dat cynisch? Nee, cynisch ben ik nooit geworden. Ik ben wel sceptisch, of cynisch wellicht over macht. Um, ik heb weinig vertrouwen meer in instituties en in machthebbers. Maar toch, toch heeft u er maar, altijd in gewerkt, in die instituties? Ja, maar ik, laat ik zeggen, ik ken mijn zaken, ik ken mijn pappenheimers. Uh, ik, uh, ik ben heel sceptisch. Het, het, het grens aan cynisme uh, met betrekking tot de VN... Uh, tegelijkertijd is de VN naar mijn mening de enige instelling... Uh, uh, die we zouden moeten hebben uh, om enige orde te scheppen in de chaos in de wereld. Maar als u zo teleurgesteld bent, en, en misschien zelfs cynisch over uh, de VN bijvoorbeeld... hoe kijk je dan terug op al die jaren dat u daar met ziel en zaligheid gewerkt hebt? Er zijn natuurlijk ook successen te melden. Als er alleen maar nederlagen zijn, dan heeft het niet zo gek veel zin. En ik, ik, ik, ik tel mijn successen, niet mijn successen... maar de successen van beleid, van, van ontwikkelingssamenwerking... Van, van vredesbeleid, die zijn er ook. Uh, je kunt toch niet zeggen dat die duizenden westerse jonge mensen... meisjes, jongens in de twintig, die niet alleen in Darfur... maar door heel Afrika en Zuid-Azië bezig zijn... het comfort van het Westen achter zich hebben gelaten... en daar gegrepen zijn door uh, ellende van mensen zichzelf geven om hulp te bieden. En dat is medische hulp, het is voedselhulp, het is veiligheidshulp. Dat die zinloos werk verrichten. Integendeel, zij hebben, wij hebben het alleen maar betaald vanuit het Westen... en dat is heel goedkoop eigenlijk. Zij hebben samen in de loop der jaren miljoenen mensen het leven gered. Dat zijn is dat een de succes. mensen die inspireren, u inspireren? Ja, zeker. Uh, ik, ik, ja, ik gebruik wel eens een groot woord daarvoor. Dat zijn de echte helden. Jan Pronk, jarenlang minister van onder andere ontwikkelingssamenwerking... partijtijger en onvermoeibare voorvechter van internationale solidariteit... over de strijd die hij soms moet voeren tussen hoofd en hart. Zijn wens om de emoties die onrecht bij hem oproepen... niet te veel te laten blijken. Liever vertaalt hij ze in politieke analyses. Maar soms lukt dat niet en komt er een andere Jan Pronk tevoorschijn. In de brief aan zijn jongere ik beschrijft hij zijn eerste echte gelukservaring... op bevrijdingsdag 1945, achter bij zijn vader op de fiets. Het zijn die bevrijding en wat hij meemaakte van de oorlog... die voor Jan Pronk bepalend waren voor zijn latere kijk op oorlog... geweld, honger, vrede en vrijheid. Luistert u naar het tweede deel van het gesprek van Egbert Hermsen... met Jan Pronk. Je ouders hadden je veel verteld over crisis en werkloosheid in de jaren dertig. Maar verhalen daarover verveelden je. Je had er niets zelf van meegemaakt. Maar van verhalen over de oorlog kreeg je nooit genoeg. Je was een kind van voor de oorlog. Dat maakte de oorlog tot iets eigentijds. Ook al was je minder dan twee maanden... voordat de Duitsers ons land binnenvielen geboren. Je begreep dat er een verschil was tussen iets zelf een beetje meegemaakt hebben... en iets alleen weten van horen zeggen. Ik word over het algemeen gecharacteriseerd als bevlogen. Dat ergert me een beetje. Uh, dat is een woord dat. Uh, ik had me voorgenomen dat woord niet te gebruiken in nee, dit interview. Nee, uh, nee, Het wordt voortdurend gebruikt. En... Maar waarom is bevlogen dan een, een, een schabloon waar u een hekel aan heeft? Nou, ik, ik vind, als, het al, als alleen maar bevlogenheid wordt belicht. en niet um, de zaken van het hoofd, huh? de kennis, de analyse. dan kan het ook weer makkelijk door tegenstanders terzijde worden geschoven. En dat wil ik niet. Ik, uh, ik wil dat men, mijn analyses en mijn beleid... Uh, op waarde, inhoudelijke waarde schat. En niet alleen maar op de intenties waardeert. Mag ik teruggaan naar wat u uh, beschreef als... ik moet het ruiken, voelen, proeven, ik moet erbij zijn. Het feit dat u naar al die gebieden gegaan bent... ook al was dat voor uzelf persoonlijk niet altijd even veilig... was dat ook om uzelf te scherpen, omdat u die ervaring persoonlijk wilde meemaken? Ja, dat is het juiste woord. Je moet je geest scherpen, je moet je analyse scherpen. Krijgen. Ook je hart scherpen? Ja, zeer zeker. In, in die zin dat je wel de contacten nodig hebt. Want je gaat heel... Je, je gaat spoedig vervreemden. Iedere politicus die achter zijn bureau blijft zitten... of alleen maar um, bezig is in het, uh, in het Haagse circuit... of in het Parijse circuit, als je bezig bent... of in het Washingtonse circuit, in de vergaderingen van de OCD... of de Wereldbank of anders, Je u begrijpt wat ik bedoel. Het is vervreemd natuurlijk van de situatie ter plekke. Je hoort iedere keer weer gevoed te worden... door wat mensen je op de grond vertellen... En dan is het altijd weer die oorlog waarna u... Nee, het nee, het heen. is armoede, het is ziekte, het is uh, schaarste... het is uh, uh, het schending van mensenrechten, het is niet alleen oorlog. Maar oorlog uh, speelt wel een belangrijke rol daarbij? Geweld. Um, conflict. Eigenlijk is ontwikkeling conflict. U, uw brief gaat ook over de oorlog, staat bij de oorlog... Nu u vijf jaar was. Waarom heeft u gekozen om een brief aan uzelf te schrijven als vijfjarige? Ik dacht, ik ga eens wat verder terug. Ik ben wat ouder nu, 68. Um, ik ervaar wel dat nieuwe generaties, jonge generaties... Um, niet zoveel met die tijd hebben, en dat begrijp ik ook heel goed... Um, uh, maar u zou willen dat het anders was? Ik zou willen dat het anders Waarom? was. Uh, omdat uh, je moet begrijpen dat oorlog, conflict, geweld... bijna een normale situatie is voor grote delen van de mensheid. En dat wij hier momenteel zitten, in het Westen... Bijna op een eiland van rust, een eiland van welvaart, uh, een klein deel van de wereld. En dan heb je geluk gehad als je hier geboren bent. Het en, is, het is het vast... een uitzondering, het is niet normaal. En daarom is het wel van belang, vind ik, dat je beseft dat je geluk hebt. En dat wordt te weinig beseft? Ik geloof zeer zeker dat dat te weinig wordt beseft. Niet door al diegenen die ik net noemde die echt uitgaan. En maar wel niet door de mensen jonge die het over het die... rookverbod hebben. Ja, wel door diegenen die ja, alleen maar de hele dag spreken over voetbal. En over dit soort uh, onderwerpen. Ik vind dat dat mag allemaal wel. Maar het wordt zo uitvergroot. En de rest wordt zo op een afstand gezet. En er wordt zo gedaan alsof je daar niks mee te maken hebt. En dat is dus niet het geval. U heeft in een van uw lezingen gezegd dat voortdurende ellende u pessimistisch maakt. Dan denk ik, ja, er moet een pessimistische Jan Pronk tegenover ik ben, zitten. Ik ben tamelijk pessimistisch, maar dat is eerder gezegd realisme. Ik vind dat je duidelijk moet maken dat de situatie veel erger is dan mensen denken. Mensen uh, laten zich in slaap zussen. Uh, en denken vooral aan hun eigen comfort hier in het, uh, in het Westen. Zonder dat men oog heeft voor de negatieve kant van de zaak. Uh, veel van ons eigen westerse vrede, vrijheid en welvaart... Uh, heeft een donkere kant. Uh, is verwezenlijkt mede door... Uh, mensen ergens anders dom, arm, ziek uh, te houden. Als u dit aan de orde stelt, en dat laat u niet na om dit aan de orde te stellen... dan komt een ander schabloon, een ander etiket van u naar boven. Dat drammerpronk. Misschien willen mensen wel helemaal niet herinnerd worden... of geattendeerd worden op hun eigen handelen... wat het geluk van anderen in de weg staat. Daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. Misschien is het wel zo. Ik heb die analyse wel eens naar voren gebracht. Dat er in de jaren tachtig... toen men heel erg studeerde aan de Nederlandse universiteiten... Op basis, aan, aan de hand van waarden als efficiency... en, en, en, en, en, en rationaliteit en uh, business cases uh, en dergelijke... Um, daar, dat heeft geresulteerd in een generatie die die erg op zichzelf is geraakt. De juppek, die vooral zijn in de, de van eigen de carrière niet? is geïnteresseerd. Nee, dat zijn de veertigers op dit moment. Hè. Die twintig waren in de jaren tachtig. Er is een soort van cyclus. Uh, er is nu een generatie, momenteel aan de hogescholen en universiteiten... die zich daar waarschijnlijk ook weer tegen afzet. Wilt u uw stokje overdragen aan die generatie? Maar het gaat niet om mijn stokje, maar ik merk wel dat... Uh, en dat vervult mij wel met enige hoop. Dat er onder de huidige jongere generatie veel meer interesse, nieuwsgierigheid... niet zozeer actiegerichtheid, maar dat hoeft ook helemaal niet... Eh, nieuwsgierigheid, openheid is eh, dan een jaar of eh, twintig geleden. En dat vervult mij wel met enige hoop dat het toch weer anders zou kunnen gaan. Uh, onderdeel van, van onze serie Interviews, Brieven aan een jongere Ik is ook... Ja, dat, dat mensen uh, terug kunnen kijken en zeggen, misschien had ik de accenten anders moeten leggen. Had ik een ander uh, op een kruispunt, een andere weg in moeten slaan. Terugkijkend, heeft u de juiste keuzes gemaakt? Ik zou het weer zo doen. Dat betekent niet dat je niet vindt dat je geen fouten hebt gemaakt. Uh, integendeel uh, Maar ik zou uh, weer economie zijn gaan studeren, ik zou weer me gespecialiseerd hebben op economie van ontwikkelingshandel. Ik zou weer. Mij um, hebben toegelegd op internationale vragen en met name vragen met betrekking tot wat dan vroeger heten de landen van de derde wereld. En daarna weer, uh, maar vooral, zijn zij gaan bezighouden met vraagstukken van armoede en conflict in de landen van die derde wereld. Misschien heeft het meegespeeld in die kijk die je later ontwikkelde op oorlog, geweld, honger, vrede, vrijheid en mensenrechten in andere landen van de wereld. Vrede was niet vanzelfsprekend. Geluk evenmin. Vrede vereist vrijheid, leerde je later. Geluk evenzeer. Geluk is de volle zon... die door een groen bladerdak speelt... terwijl je achterop de fiets zit bij je vader... veilig achter zijn rug. Op weg naar iets nieuws. Geluk is een vader die ook zelf vrolijk is... en niet bang. Geluk is een moeder die een boterham geeft wanneer je daarom vraagt. Wat voor vader was u zelf? Ja, dat zult u aan mijn kinderen moeten vragen. Ik, um, ik was een vader, heb ik geprobeerd... de mensen die um, minder dwingend... want hij dwong wel... Uit hele goede bedoelingen, overigens. Uh, minder dwingend is geweest naar mijn kinderen toe... die ze meer heeft vrijgelaten. K ze hebben die vrijheid op een fantastische manier gebruikt, overigens. Uh, ik moest nogal veel van mijn vader. K en daar heb ik me tegen verzet. Dat heeft ook tot afstand geleid. Uh, en dat wilde ik echt niet meemaken met mijn kinderen. K uh, ik ben mijn vader op een gegeven moment gaan ontwijken. Ik, het was te dwingend. Ik, ik ervaar dat mijn kinderen mij en mijn vrouw niet ontwijken... maar continu naar ons toekomen. En dat vind ik wel iets waar ik heel erg uh, um, dankbaar voor mag zijn. Uw ervaringen als jongen van vijf... uw visie op oorlog, op ongelijkheid, op onrecht... hoe heeft u aan uw kinderen overgebracht proberen over te brengen. Heel indirect. Ik heb eerlijk gezegd heel weinig uh, verteld van mijn werk thuis. Uh, ik heb uh, altijd uh, werk en thuis nogal gescheiden van elkaar. Ik, uh, dat kon ik. Ik heb mijn kinderen nooit lastig gevallen met mijn opvattingen en mijn ervaringen. En waarom niet? Misschien was dat wel iets dat te maken had met mijn eigen ervaring als kind uh, thuis. Uh, ik zat bij mijn vader in de klas. Mijn vader was mijn eigen onderwijzer ook uh, gedurende uh, uh, drie jaar op de lagere school. Dus er was nauwelijks een, een verschil tussen uh, de wereld binnen en de wereld buiten huis als kind... Um, Achteraf geloof ik dat dat, terwijl hij wel een hele goede onderwijzer was, een extra dwang was. Dus ik heb dat misschien wel tamelijk bewust uit elkaar gehouden. Voor een deel was het ook mijn fout. Uh, omdat ik deel uitmaak van een generatie van niet geëmancipeerde vaders. Uh, ik, was, ik was er nooit. En dat is wel een van de verwijten die ik... Uh, uh, van mijn kinderen heb gekregen, je was er niet. Ik, uh, en dat is ook zo. Ik was er niet. Ik heb me te veel in mijn werk gestort. Dat was echt um, 18 uur per dag. Je moet niet overdrijven, 18 uur per dag. Dat was het wel. Ik, uh, um, en dat, dat was dus ook wel de fysieke onmogelijkheid... die ik zelf heb gecreëerd... om veel over mijn werk uh, thuis te praten. U heeft niet genoeg over die weg gefietst... met uw kinderen, achterop... Alleen in vakanties. Is dat een, iets wat u anders zou doen als u het over zou mogen doen? Ja, dat zie je zeker. Ik bedoel, je, je leert later um, dat je natuurlijk op een hele andere manier... Um, vader en echtgenoot kan zijn dan ik in die tijd ben geweest... Um, er is natuurlijk een hele generatie gekomen. En dat was waarschijnlijk ook het positieve van de generatie die in de jaren 80 is opgegroeid. Ik heb er net iets negatiefs over gezegd. Uh, die dat op een totaal andere manier is, uh, is gaan doen. En ik zou dat als ik terugkijk. moet ik zeggen, ja, dat, dat, dat ging dus niet goed. En dat zou je echt anders hebben gedaan. Hè? Wanneer je weer opnieuw voor die keuze had, uh, had gestaan, dat wel. Bent u niet heel erg streng voor uzelf? Nee, ja, je kunt ook zeggen, ik ben niet streng genoeg. Ik, uh, want... Waarom niet? Nou, nou ja, als je kijkt naar de resultaten van je werk... dan zouden die beter hebben kunnen zijn dan ze waren. Dus dan ben je onvoldoende streng voor jezelf. Maar bereik je dat door streng voor jezelf te zijn? No, Zou je dat misschien uh, kunnen bereiken door wat meer geluk toe te laten? Nou ja, ik, kijk, ik ben, een, ik, ik ben een tamelijk tevreden mens. Dus wat dat ben ik gelukkig. Ik, uh, echt waar, Um, kerngezond, bijvoorbeeld. Uh, en daar ben ik toch wel erg gelukkig mee. Uh, en moet ik voorzichtig zijn om dat te zeggen... want ik zie natuurlijk om me heen dat tallozen dat geluk niet hebben. En dat ervaar ik wel als iets uh, heel positiefs... waar ik dankbaar voor ben en dat wil ik dan ook gebruiken... Uh, door door te werken. Want hoe ziet u uw rol dan? Is het, is het een grote rol, een kleine rol? Nou, mijn bijdrage op dit moment is wat dat betreft... Uh, wanneer mij daarnaar gevraagd wordt overdragen uh, van uh, ervaringen... en het delen van mijn analyse met anderen die daarin geïnteresseerd zijn. Um, ik heb geen functies hè, op dit moment, behalve een paar ad hoc uh, kleine uh, functies. Maar ik heb geen beleidsfuncties. Uh, uh, dus ik, um, ik, ik schrijf... Ik, ik uh, hou toespraken, ik geef colleges, ik uh, neem deel aan seminars. Uh, en ik doe dus een klein beetje aan politiek vanaf de zijlijn. Kost dat moeite om die zijlijn, uh, om daar niet over te stappen? Nou, mijn handen jeuken natuurlijk wel. Uh, maar het is niet anders. Uh, ik, ik, ik zou graag wel weer, toch. Maar je weet, er is een tijd van komen en van gaan. Ik heb natuurlijk heel bewust... Uh, afscheid genomen van de Nederlandse politiek toen ik uh, in 2002, uh, nadat ik gekozen was tot lid van de Tweede Kamer, heb gezegd: uh, er zijn zo weinig jonge mensen gekozen nou, in de fractie van de Partij van Arbeid. De... Ik stap opzij zodat jongeren dat kunnen gaan overnemen, want je kunt niet aan de gang blijven. Nou, dat is een... daar, moet, daar moet ik natuurlijk de consequenties uit uh, trekken. Maar dat neemt niet weg dat je handen zo jeuken. Ja, ik vind dat er een heleboel dingen verkeerd gaan. Niet alleen maar in Nederland, maar vooral ook. Uh, ja, op een aantal grote kruispunten. Dat is Irak, dat is Afghanistan, dat is Afrika. En, uh, maar aan de andere kant, uh, ja, anderen moeten het nu doen. Het dat en zij kunnen natuurlijk ook zeggen... jouw generatie heeft het ook allemaal niet zo goed gedaan. Dat klopt ook. Uh, politici van mijn generatie hebben natuurlijk ook talloze fouten gemaakt. En ja, daar, ben ik, daar heb ik deel van uitgemaakt. Wilt u nog fouten die u gemaakt hebt uh, rechtzetten? Ik ben wel van plan om um, op een behoorlijk afstandelijke wijze... niet alleen maar door mezelf te verdedigen, te schrijven over... dat is niet een kwestie van memoires, maar te schrijven over wat we hebben gedaan. Um, ik ben daarmee begonnen met een artikel over... Uh, de, de, de besprekingen die we hebben gevoerd bij de voorafgaande aan de onafhankelijkheid van Suriname. Je moet enige afstand nemen. Wat hebben we verkeerd gedaan? Wat hebben we wel goed gedaan? Dus ik ben dat wel van plan. En waarom doet u dat? Waarom wilt u dat? Nou, dat is een soort van intellectuele bevrediging... die je zelf hebt terugkijken, analyseren... niet verdedigen op zichzelf, wel vertellen... maar ook toegeven als je fouten hebt gemaakt... Er zijn enkele van wie ik dat heb geleerd die dat, die dat konden. Ik heb het bijvoorbeeld geleerd van, van McNamara... die wel een vriend van me is geworden in de loop van de tijd. Ik heb hem dus heel veel gesproken. En die um, een keer een boek heeft geschreven over zijn Vietnambeleid... in retrospect, hè, terugkijkend. Zo heet het boek, In Retrospect. Waarin hij zegt... Aan het eind, uh, en het is door het hele boek De Rode Draad... Uh, we Were Wrong, comma, We Were Totally Wrong. Nou, uh, het feit dat je dat durft te zeggen... Huh? Um, dat heeft mij met grote bewondering uh, voor hem toch uh, uh, geslagen. Um, je moet toegeven wanneer je fout bent geweest. Um, en dat kun je alleen maar doen door na een post terug te kijken... en dat he allemaal heel eerlijk te zeggen. En, en is er een maar een voorbeeld van zo? Fout? Nou, ik vind dat we... Uh, um, ook wanneer we dachten goed te doen... Uh, een paar verkeerde beslissingen hebben genomen. Ik, uh, bepaald, ik, uh, We hadden nog harder... Uh, toen moeten zeggen, we wil op geen enkele manier meewerken... aan uh, aan tot de totstandkoming van een leger in Suriname. Dat is 1. We hadden misschien nog harder tegen ze moeten zeggen... we vinden dat jullie te veel hulp vragen. Want je wordt nou... je verdrinkt in, in, de, in de nieuwe afhankelijkheid van ons. Hè. Dat soort... Um, um, Misschien waren het niet eens vergissingen van op dat moment. Dat waren onderhandelingsresultaten. Maar het waren onderhandelingsresultaten die verkeerd hebben uitgewerkt. Um, en ja, daar ben je dan toch voor verantwoordelijk. Ook wanneer je dat met goede intenties hebt gedaan. Wanneer je iets verkeerd uitwerkt. Net wat ik zo even zei over Soudaan. Dan betekent dat dat de regie door anderen is overgenomen. En het effect daarvan is verkeerd. Dan heb je hoe dan ook op de een of andere manier een fout gemaakt. Hoe lang gaat u door? Nou, ik ben gezond en ik wil graag uh, kunnen blijven studeren. En, want dat is het natuurlijk in belangrijke mate. En je, je inzichten met anderen delen. Uh, want studeren is het. Ik heb mezelf wel eens uh, omschreven als student. Ik, uh, je, er is echt niet ooit een situatie waarin je het weet, ik, uh, uh, je moet blijven vorsen analyseren, studeren, lezen en ook ter plekke ergens kennis uh, van nemen. En dat in een bepaald analytisch kader proberen te brengen. En als u uh, kijkt naar uw brief, uh, bent u er dan tot nu toe in geslaagd... om wat u beschrijft, uh, wat u zocht, het overbrengen van die ervaring... en uh, wat u ook zegt van uh, die ervaring moeten er eigenlijk... zo min mogelijk kinderen van vijf hebben, omdat voor het te brengen om mensen daarvan te overtuigen? Ja, mijn ervaringen waren natuurlijk heel bescheiden. Maar, maar dat waren de ervaringen die ik had. En als ik zie welke gruwelijke nachtmerrie ervaringen kinderen van vijf jaar momenteel hebben uh, elders in de wereld... en dat zijn er niet een paar, dat zijn er heel, heel, heel erg veel... dan zul je nog heel, heel hard moeten werken om uh, daar een eind aan te kunnen maken. Kun... U heeft nog veel te doen. Er is nog veel te doen. Er is nog veel te doen. Jan Pronk in een aflevering van Brieven aan mijn jongere ik. Uit het programma De Andere Wereld, een bijdrage van de Icon. Eerder uitgezonden in de zomer van 2008. Egbert Hermsen was in gesprek met hem. Jan Pronk vierde gisteren zijn 72e verjaardag.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 in Bodley Square I may be right I may be wrong But I'm perfectly willing To swear That when you turn and smiled at me a nightingale sang in Barclay Square The moon that lingered over London town Puzzled moon He wore A frown How could He know we two Were so In love The whole Darn world Seemed Upside down The streets Of town Were paved stars it was such a romantic affair and as we kissed and said goodnight the nightingale sang in Barley Square When dawn came stealing up, all gold and blue, to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, Was that a dream? Or was it true? Our homeward step was just as light as the dancing of Frédérick, and like an echo far. A nightingale sang in Berkeley The Nightingale sang in Berkeley Square. Nathaniel Adams-Coles, ofwel Nat King Cole... geboren op 17 maart 1919. Hij overleed op 15 februari 1965. Hij scheen nogal wat sigaretten weg te werken... om dit prachtige, lage stemgeluid te behouden. Um, ja, dit is Nachtvluchten op Radio 1 bij Omroep Max. Heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt over de programmering... dan kunt u ons bereiken via nachtvluchten-omroepmax.nl... of u schrijft naar postbus 518-1200-Alpha-Mike-in-Hilversum. En op onze site nachtvluchten.fm daar kunt u de programmering nalezen... of de uren opnieuw beluisteren, mocht u daar behoefte aan hebben. Net King Cole die werd niet zo heel erg oud... Ik word deze maand 50. Uh, ik had dat dan eigenlijk graag willen uitstellen... om me te realiseren dat het maart is. Dus ik maak gewoon leuk de opmerking dat onze gast Sjaak Bral... vanavond daar en daar staat met zijn prachtige programma... hier en nu en daar en daar. Nee hoor, daar is hij al lang geweest. Het was in februari. Het is echt gewoon maart 2012. Sjaak Bral, ofwel gediplomeerd HGNs. Hij is straks bij uh, Radioreis streeksgewijs te gast... En we hebben een prijsvraag. Want Mojo heeft vijf keer twee kaarten ter beschikking gesteld. Voor die voorstelling getiteld een one-man-show hier en nu. En als je kans wil maken op die kaarten... dan moet je even naar onze site gaan en de volgende vraag beantwoorden. Eind 2000 verschijnt van Sjaak Braal een autobiografische bundel... Hoe heet deze prachtige verzameling vertellingen over Den Haag? Dus ga even naar nachtvluchten.fm en klik links op de... Uh, button, en dan zie je die prijsvraag in beeld komen. Laat dan ook even weten op welke locatie, in welk theater... op welke datum u eventueel, mocht u die kaarten winnen... de voorstelling zou willen bijwonen. Dus eind 2000 verschijnt van Jaak Bral een autobiografische bundel. Hoe heet deze prachtige verzameling vertellingen over Den Haag? U kunt uw antwoord ook op een briefkaart schrijven. En dat adres is dan opnieuw Nachtvluchten, Omroep Max, postbus 518 1200, Alfa Mike in Hilversum. Benjamin met zijn rood geruite petje, oude jas en grijze plukbaard, Met z'n 65 plus kaart knip op een goede dag tussenuit. Benjamin spreidde overal zijn bedje, in het hooi en in een boomgaard. Het leven was een grote romtaart, zonder eind van noord tot zuid. Een paar herinneringen, honderd liedjes om te zingen en een zee van vrije tijd. Benjamin had zijn eigen kleine wereld tussen heden en verleden, daarin was hij best tevreden, want hij hield Mooi, hè? Martine Bijl met het nummer Benjamin. Martine Bijl werd geboren op 19 maart 1948. En dat betekent dat zij dus komende maandag haar 64ste verjaardag viert. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Nachtvluchten van Omroep Max. En wij zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week met de welluidende titel Radio Reis Streeksgewijs. En daarin is in dit laatste uur de gast Sjaak Braal, ofwel Marcel van der Heijden. En uh, hij. Uh speelt op dit moment de One Man Show Hier en Nu... en komt onder meer daar dus even alles over vertellen. Voor de prijsvraag waarmee u kaarten kunt winnen voor die One Man Show... kunt u even gaan naar nachtvluchten.fm, onze site. Beantwoord de daar gestelde vraag en u maakt kans op een kaart inderdaad... voor de show Hier en Nu. Graag tot zometeen. Het is tijd voor een kort journaal.